...zoek het eerst eraan met het NOS-journaal. De smartphones, uit onderzoek van de NOS onder 137 middelbare scholen... ...blijkt dat 85 de smartphone gebruikt bij het onderwijs. Bijvoorbeeld om informatie op te zoeken of om toetsen te maken. Op de helft van de scholen mag de telefoon alleen worden gebruikt... ...met toestemming van de leraar. Toch zien veel scholen ook bezwaren. Smartphones gaan ten koste van de concentratie. En ze worden ook gebruikt om te pesten en te schelden. In Meppel is een dode gevonden in een brandende auto. De wagen stond met draaiende motor in een heg. De politie in Meppel is nog bezig met onderzoek en weet nog niets over de toedracht. Er is ook nog niets bekendgemaakt over de identiteit van het slachtoffer. Griekenland belooft opnieuw zijn lening aan het internationaal monetair fonds af te betalen. Het gaat om 450 miljoen euro. Het wordt donderdag overgemaakt. De Griekse minister Varoufakis deed de belofte op een bijeenkomst in Washington. IMF-directeur Lagarde is blij met de toezegging. De Europese ministers van Financiën willen Griekenland alleen financieel blijven steunen als het doorgaat met hervormen en alle afspraken nakomt. De buschauffeur van de Turkse voetbalclub Venerbatje is buiten levensgevaar. Hij werd gisteren in zijn hoofd geraakt toen de spelersbus werd beschoten. Volgens speler Dirk Kuyt wordt de chauffeur uit voorzorg drie dagen in coma gehouden. Bij de beschieting bleven spelers en andere inzittenden ongedeerd. De schutter is nog niet gepakt. Kuit zat niet in de bus, hij zat geblesseerd in Istanbul. In Wiegen, in Gelderland, heeft brand gewoed in een seniorencomplex. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zij eraan toe zijn, is niet bekend. 17 bewoners zijn geëvacueerd. De appartementen liggen boven winkels in het centrum van Wiegen. Het weer nog plaatselijk wat regen of motregen in de loop van de dag van het noordoosten uit de opklaringen en meer ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 9 graden. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt dan 10 tot 12 graden. Dit was het verkeersupdate. Verkeersupdate. de John van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen en de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles worden aangekondigd.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 CFM in 2015 al 25 jaar live. live. Met. met nu de herhaling van zaterdag. Zandvoort op zaterdag. Living on free food tickets. Ordering the milk from a hole in the roof where the rain came through. What can you do?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 Good thing you don't have a span. People fall oh. through the hole in your pocket and you lose it in the snow on the ground. Uh, uh, you gotta yeah. walk into town to find a job. What's enough? Try to keep your hands warm. So Burn the cold. hole in your shoe, let the snow come through until you're to the bone. Ooh, yeah. Somehow you better go home where it's warm. where you can live in the love of the common people. Smile from the heart uh, of a family man. Ik the closer the knit the tights are the fit knit. and the chills stay uh, away uh, uh, yeah. keep them in stride for family pride you know that faith is your foundation with a whole lot of love and a warm conversation but don't, don't forget to go make a new strong where you belong and we're living Terug naar 1983 met deze van Paul Young en The Love of the Common People. Het is even over twee uur, een hele goede middag Zalvoort en welkom bij Zalvoort op zaterdag. We zijn er weer live vanuit de studio aan de Torweg 10A. Goedemiddag, Albert Jan. Uh, Hoe is het met jou jongen? Goed joh. Ja, ja, ja, ja Pace deze, hè? Mag je niet klagen niet? Ah, een pace deze. Dus het is mooi: en het zonnetje schijnt, dus wat wil je nog meer? Ja, Lex is weer uh, terug van uh, ja. vakantie en de zon schijnt weer. Ik ben zo blij dat onze weerman uh, weer terug is. Want uh, ja, het mooie weer komt er weer anders dan uh, is Lex er ook weer. Nou, ik ben benieuwd wat hij in de wintermaan heeft gedaan. Want vorig jaar, had, uh, toen hij uh, voor het laatst had, dan had hij een voorspelling gedaan voor de winter. Dus daar wil ik het ook nog even met hem over hebben... want volgens mij was die, voorspelling, die verwachting die hij die uitsprak... Uh, de, die is helemaal uitgekomen. Dus daar gaan we het allemaal even over hebben. Dat allemaal om half drie tijdens het weerbericht, luisteraars. En heb je gisteren ook nog geluisterd naar CFM? Ja, was mooi. dat oh, was goed. Luisteraars, uh, gistermiddag... Uh, de, de apporteoze was uh, tijdens uh, Zandvoort draait door... van vijf uh, tot zeven uur. En uh, wie waren daar nou ook alweer te gast? Uh, Rapalje. De Rapalje. En uh, die hebben live uh, gespeeld hier in de studio... en die moesten daarna als een speer naar de lichtfabriek... want uh, uh, CFM, dankzij onze jongens van de technische dienst... Uh, hebben we dat ook integraal uitgezonden. En oh, dat was uh, één groot succes. Het was genieten gewoon. Heb jij het nog gehoord? Jazeker, en dat is kwalitatief ook gewoon goed. En uh, dus alle hulde aan de jongens van de technische dienst. Nee, geweldig. Uh, en trouwens, morgen hadden we nog de Matthäus-persoon... hebben we ook integraal uitgezonden. Dus CFM timmert wel weer aan de weg. Hè? Dankjewel, Albert-Jan, daarvoor. <laughs> Graag gedaan. Goed, wat gaan we vandaag doen? Zoals gezegd, om half drie, hij is er weer. Onze enige echte Zandvoortse weerman Lex van der Hoorn. Om half drie. Uiteraard rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda. Dus houd u pen en papier bij de hand, want er zijn even de nodige evenementen dit weekend, dan wel de komende week in en rondom ons mooie dorp Zandvoort, die uw aandacht verdienen. Het dier van de week, uh, die hebben we nog even in de herhaling van vorige week. En dat is Sophie, dat om half vijf. Kwart voor vijf hebben we natuurlijk het gedicht van de week. En ja, kan natuurlijk nergens anders overgaan dan over de Pasen. Heel goed. Volgens mij kom jij er ook nog even in voor. Goed, uh, tussenmuziek door hebben we natuurlijk nieuws in het kort. Uh, en natuurlijk, uh, luisteraars, uh, de, de paasraces zijn weer losgebarsten. Dus we gaan om kwart over twee voor de eerste keer schakelen live met het circuitpark Sandvoort. Want daar is voor ons aanwezig Willem van Densen. En die gaat ons bijpraten over het programma, de reeds verreden kwalificaties en de nog te verrijden races van vandaag. In het tweede uur krijgen we bezoek van SV Zandvoort... want die hebben volgende week een Vriendinnendag 2015. En wat dat allemaal behelst, dat zal Denny Koper uh, ons uh, gaan uitleggen. Dus Vriendinnendag uh, bij SV Zandvoort. Dat allemaal rond de klok van 20 over 3. Uh, verder, ik verwacht Ton Ariens eigenlijk ook nog wel even dat hij langskomt. Heb je nog even erop? Ja, tuurlijk. Want dat zou natuurlijk alles te maken hebben met Jive aan Zee. En dat is dan een evenement op 11 april. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te luisteren naar uw eigen lokale zender. Live vanaf de Tiel, tolweg 10 A Zandvoort op zaterdag. Hebben we ook nog tijd om uh, muziek te draaien vanmiddag, Albert Jan? Vast of wel. niet? Ja? ja? ja Oké, okay, dan gaan we een poging wagen. Een goede zonnige zaterdagmiddag hier in Zandvoort. Iedereen, uiteraard, vrolijk Pasen. En uh, geniet van het Paasweekend ook met CFM. Dit is de single van Echo Smith, hier is The Cool Kids.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 Dat horen ze dadelijk om half drie van Lex van der Ooren. Maar we hadden in ieder geval even de zomer in ons bol met Maxi Priest. ZFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. En we schakelen live over naar het circuitpark Zalvoort. Naar onze race reporter Willem van Nissen. Want Willem, de paasraces zijn losgegaan op het circuit. Ja, dat klopt helemaal uh, dit weekend in de kader van paasraces. Uh, vandaag uh, vrije trainingen en kwalificaties en dan... Uh, Morgen is de eerste paasdag een uh, rustdag op Secure Parks, want voor, voor wat betreft de paasraces zijn wel activiteiten morgen: vrij rijden en dergelijke. En dan, dan maandag, tweede paasdag, hebben uh, de races uh, betreffende het paasweekend. Vanmiddag, overigens, ook nog uh, een tweetal uh, races: en dat is uh, onder andere uh, de truckrace uh, battle met de uh, vrachtwagens. En dan aan het eind van de middag hebben we dan de supercar uh, challenge, de uh, so supersport. Tot op heden uh, vandaag: vrije had ...en uh, zojuist afgesloten uh, de kwalificatie voor de Clio Cup uh, bij Lux. Ik heb nog niet het uh, lijstje met de tijden wat dat nog gaat. Die zal ik uh, in het uh, vol volgende blokje dan even melden... ...hoe die kwalificatie verlopen is van de Clio Cup... Uh. We zijn zojuist ook begonnen met de kwalificatie voor de IDS Superlights Challenge. Nou, die hebben allemaal één rondje gereden. En we zien code rood wat dat betreft. Waarom dat is, hebben we ook het inzicht niet. Maar ook dat zal ik je later kunnen gaan vertellen. Een paarse raceweekend met ja, races in de Supercar Challenge. De Truck Metal, de Clio Cup Benelux en de... IDS Superlight Challenge, een niet overvol programma. Als uh, we kijken wat we allemaal gaan krijgen in de rest van het jaar hier op het circuit. Ja, het mooiste of het lekkerste moet je nooit mee beginnen. Dus ja, onder dat mond kunnen we ook de paasrater schrijven. Weliswaar wel de moeite waard om te komen kijken. Natuurlijk komen alleen al die superkartjes... met prachtige auto's en niet te vergeten... de truckmetal natuurlijk en de Clio Cup... die als ik me niet vergis dit jaar maar één keer op Zandvoort vertegenwoordigd is. Dus wil je de Clio's zien. Dit jaar zeker komen kijken met paarsen. Ja, voor echte uh, raceliefhebbers voldoende te doen op het circuit dit weekend, Willem. Ja, zonder meer, ja. En het is toch weer uh, de start uh, van een nieuw uh, autosportseizoen. Uh, en het is het altijd even uh, leuk om te kijken. Uh, ja, wat uh, gaan we allemaal zien uh, dit jaar? Nou, de IDS uh, Superlights uh, Challenge is die code rood. Had Inmiddels uh, is het licht weer op groen gegaan in de pitsart En uh, zien we die auto's uh, de baan weer op verschijnen... om uh, te gaan pogen de snelste tijd te veroveren... zodat, uh, ja... ...maandag van een uh, goede startplaats kunnen gaan vertrekken. Ja, Willem, je zegt dan, uh, de opening van het uh, nieuwe seizoen. Zie je dan ook uh, veel nieuwe gezichten zo uh, in de pitstraat en dergelijke? Nou ja, op zich valt dat wel mee, uh, het wel mij natuurlijk in. Het programma is niet uh, te maat uitgebreid. En uh, ja, de Nederlandse autosport is toch uh, wat minder uh, geworden qua bezetting. Op het nationale vlak, uh, zou ik dan maar zeggen. Want als we kijken wat we internationale uh, Nederlandse autosportsters uh, hebben die daarin actief zijn, in de meest verschillende klasses, uh, dan is dat uh, heel groot, uh, die verscheidenheid. Ja, ook daar gaat Zandvoort van profiteren als we kijken wat we later dit jaar hier allemaal gaan terugzien. Oké, okay, uh, nog even een andere vraag. Uh, is de nieuwe starttoren al in gebruik genomen, uh, Willem? Ja, de nieuwe starttoren. Ja, een nieuw ja, nieuwe. Het is. Uh... De starttoren is verbouwd en uh, ja, zeker vanuit uh, de buitenkant als je aankomt en je ziet dat, dan is dat uh, een uh, heel mooi gezicht natuurlijk. Consequenties wel, uh, die we daarvan zien, dat de speakers uh, die voorheen zaten in het kraaien, net zoals dat er uh, genoemd werd, ja dat is weg op de starttoren. De speakers, ik sprak uh, Rob uh, net even, Petersen, uh, die zijn nou een plaats toebedeeld in een uh, van de vip uh, op de galerij en ja ze hebben dat wat minder Live uitzicht. Ze moeten het daar allemaal doen met beelden vanaf de schermen, de videoschermen. Zeg maar. Ze hebben wel vanaf ieder beeld een zicht op iedere bocht. Maar ja, het uitzicht voor hun. ze kijken tegen beeldschermen aan in plaats van dat ze een hoop live mee konden zien. Ja, dat is toch wel jammer, ook voorop. Ja, zonder meer. Ja, en dat is ook een kwestie van winnen voor hun. En ja, Rob zei net al: ik hoop dat er toch uh, nog wat gaat komen voor hun. Zodat is ook, uh, nu kijken ze uit op de pitstart en op de tribune. Ja, en op de beeldschermen. Maar ze willen toch ook graag uh, live dingen kunnen constateren. Willem, dankjewel voor uh, dit moment. En uh, straks komen we uiteraard weer bij terug voor het vervolg van de Paasraces. Tot zometeen. Dat je zou meteen goed gehad hebben hoor, dus in één keer, in één keer je wordt in de Cap Band en Burn Rubber. Dat die uh, natuurlijk uitstekend past bij dit uh, raceweekend hier in Zandvoort, de paasraces op het Circuit Park Zandvoort. En of ze dan regenbandjes aankomen de maandag nodig hebben... dat horen we zo dadelijk in het CFM weerbericht. Ja, hij is weer terug van de winter, stop, de winterslaap. Ons eigen weerman Lex van Orem. Zo dadelijk naar deze van de Eagles en de Lion Eyes... gaan we het weerbericht horen van, inderdaad, Lex. City girl, just old man and she won't have to worry She'll dress up all the lace go and go in style Late at night a big old house gets lonely I guess every form of refuge has its price And it breaks her heart The thinker Tot Jacob albert -Jan. Maanden heeft de studio gezeten en Lex is weer terug. En de studio is volle bak. Jawel. You're de Eagles en de Lying Eyes. Ja, daar is hij dan, ons eigen weerman Lex van Oren terug uit zijn winterslaap. Nou, slaapt, volgens mij heeft hij wel zon gehad in zijn winter. Ja, dat maakt niet uit, hè? Dat kan je gewoon slapende doen. Goedemiddag, Lex. Welkom terug. Goedemiddag. Zo, hoe is jouw winter geweest? Lekker. Heerlijk? Lekker genoten? Ja, hoor. Ik heb ervan genoten. Slecht weer gehad, zie ik. Ja, prachtig. Ja, prachtig. Kijk maar even op de webcam. www.zv-live.nl Lekker geschaatst en zo. Ja, heel goed. Zonnetje op je bol. Ja, Heel goed. Lex, goedemiddag nogmaals. Ja, goedemiddag. Ik hoop dat het allemaal weer lukt voor de eerste keer na een half jaar. Een beetje stroef allemaal hoor. Ja, het zal wel een beetje stroef gaan. Maar ik ga mijn best doen. We zijn vanochtend zijn we met wat regen begonnen. Dat had ik eh. voorspeld zelf. Eh? We spraken ja, elkaar gisteren. gisteren in de kroeg. Ze zei je het ook al van uh, een heel klein beetje. Ja, een beetje, een beetje. Ja. En toch? Uh, dat is toch gebeurd. En uh, ja, vanmiddag kwam dan uh, even de zon tevoorschijn. Maar het gaat nu weer uh, betrekken. En uh, er is nog kans op een spatje regen. Dat uh, komt uit het noorden. En dat komt langs de kust, uh, naar het, gaat het richting zuiden. En over Zandvoort dus. Er kan een spatje regen vallen vanmiddag. Er staat een matige noord noordoostenwind En de temperatuur die is nu dus 9 graden in Zandvoort. En dat blijft, het, uh, dat blijft de maximum temperatuur. Dus aan het eind van de middag gaat de temperatuur weer zakken. Dan morgen. Ja, ja, de hiperdepiepura, morgen schijnt de zon. Hey, prachtig weer. Er staat een zwakke tot matige noord- tot noordwestenwind. En de temperatuur die komt net als vandaag uit op een graad of negen. Ja, ondanks die zon wordt het toch niet echt warm. Want die wind die komt uit het noord- tot noordwesten en daar komt de kou vandaan. Dus we moeten het ermee doen, maar het is wel zonnig. Dus als je een plekje uit de wind in de zon vindt, dan zit je... Prima. Ik bruin worden net als ik. <laughs> je best doen in ieder geval. <laughs> en dan gaan we naar de maandag. Pinkster races. Misschien. Regen? Nee. Ah, geen, geen je, hoe... Nee. Dyers, uh... Het is uh, meest bewolkt. De meest bewolkte dag. En dan later in de middag, dan gaat het opklaren. Maar daar hebben we weinig aan, denk ik. Dan moeten we het ook weer mee doen. Met een matige tot zwakke noord- tot noordoostenwind. En de maximumtemperatuur gaat ondanks de wind uit het noordoosten... toch nog oplopen tot een, een graad of 10. Als we Marcel hebben, van okay. dus 9 à 10 graden worden... En normaal gesproken? Ja, <laughs> daar zat ik op te wachten. 11. 11. Oké, we zitten er bijna aan. Ja, we hebben hem bijna. <coughs> en dan gaan we naar de dinsdag. Gaan we nog even door met uh, Holkenvelden en wat zon. En een, een zwakke tot matige westelijke wind, die gaat dus nu naar het westen toe. En de maximum temperatuur in Zandvoort komt dan uit op een graad of 10. Landinwaarts is het een graad of 13. Dus het gaat allemaal de goede kant op. De vooruitzichten voor de dagen na dinsdag is de komende week rustig lenteweer. Met middag, middagtemperaturen oplopen tot boven normaal. En de normale temperatuur is 11 graden. Dus daar gaan we net. We gaan richting 15 graden. Oké. Okay. <hums> en het volgende weekend uh, ziet er goed uit. Ja, jij, jij, jij dreigt al met het feit dat ik je volgende week om deze tijd moet bellen. Ja, ik kom niet. Nee, dat ja. komt niet, je moet me bellen. Nou, dat, is, dat is een goed teken. Dat is, ja, dat is niet buitenactiviteiten, zoals ze dat noemen. Ja, ja, Of zitten. Ja, of, of fietsen. <laughs> oh, oké. Okay. Want het is uh, rustig, uh, zonnig uh, weer. Uh, volgend weekend. Nou, leuk je gezien te hebben, Lex. Hey, nou? Lex, zometeen gaan we nog even praten over de afgelopen winter. Want dat was maar een winter, hè? Jongen, jongen, jongen. Wintertje, wintertje. Wintertje, wintertje, wintertje. <laughs> ja, ja. Horen ze dadelijk van je. Dankjewel, Lex. Oké, okay, tot straks. En uh, willen de mensen het weer bericht van uh, Lex nalezen? Ga dan naar www.meteopagina.nl Of download de CFM-app Of kijk natuurlijk op CFM TV Kanaal 40 Digitaal van Sigo. En hoor ze juist van Lex We gaan de goede kant op hè, met het weer Dus ja, af en toe een zomerplaat Tussendoor, dat kan dan ook op deze zaterdagmiddag Hier is Batimora In de booi. nog een beetje overdreven voor het weer van de komende dagen. Oh, John. <laughs> Waarschijnlijk wel, hè? Jor, de, de ziel van Baltimore in de Tassamboy. Ja, we gaan het niet hebben over het weer voor de komende dagen... maar wel over het weer van de afgelopen maanden. Nogmaals, goeiemiddag Lex van den Hoorn. Daar is hij weer. Daar is hij weer terug van weg geweest. En wat een wintertje, hè? Ja, wat een wintertje. Je had nog een... De... Nou, ik was hier 7 januari... Ja, een ja, tussendoor, tussendoortje was dat. Even tussendoortje, even gelukkig nieuwjaar wensen. Dat kon nog op 7 januari. Net. En uh, toen had ik de winterweerverwachtingen bij me. Ja. En die is uh, gemaakt aan de hand van het... Uh, International Research Institute for Climate and Society. En die is uh, gevestigd in het uh, Columbia Univers yeah. University in New York... En die berekenen de temperaturen en de neerslagafwijking per drie maanden... ten opzichte van normaal. Nou, als je dat uh, gaat volgen, per drie maanden, schuift dat steeds een stukje op. Ja. Dan, uh, dan kan je daar conclusies uit trekken, als je daar goed, uh, goed naar kijkt. En de conclusie was dus dat we eigenlijk geen winter zouden krijgen... Ja, een beetje krouwen aan, aan het ruit, smorgens, maar dan, en, en, da daar, daar en, hield het mee op. En aan je kont, en dan ah, houdt het de <lacht> mee op. Dat had ik ook verteld, hè? Ja, alleen, je had het, die verwachtingen goed dat, uitgesproken. Dus, die, die jongens, die, die hebben dat uh, helemaal goed, goed berekend. Dat kan je over de hele wereld, kan je dat uh, bepalen, hoe, uh, hoe, de weers, uh, hoe het weersverloop gaat worden. Dus als je daar verder in geïnteresseerd bent, dan kan je me via www.meteopagina.nl Sorry, kan dus, je die, mij... die stond ik niet. Wat was dat? Www www.meteopagina.nl oh die. oh die! Kan je mij bereiken en dan kan ik jou daar wel wat meer over vertellen. Even een vraag, Lex. Als je, stel dat je dat nou de, de, de, de, de jaren daarvoor... Hè, Heb zo, ik dat ook gedaan. Zie je dan ook dat er een klimaatverschuiving plaatsvindt, of niet? Ja, het wordt steeds warmer. Wel? Ja. ja. Dat wordt warmer. En, en, en, en uh, de, de, de globale, dus de, de, de temperatuur over de gehele wereld gerekend, ja. die gaat ook omhoog. Dat is, uh, de, volgens de metingen uh, is dat zo. En dat is uh, ontegenzeggelijk uh, gebeurd. Oké. Okay. En uh, daar heb ik dus ook nu de lenteweersverwachting. Uh, Uitgehaald. Spannend. Uh, de lente die zou dus uh, warmer dan normaal gaan verlopen. En we hebben nu dus een, een koude periode achter de rug. En de lente die gaat tot en met mei. Dus het kan niet anders dan dat het warmer gaat worden. En boven gemiddeld. Boven simpel, boven gemiddeld. Boven gemiddeld. Ja, dus de, de rest van de maand uh, moet de temperatuur uh, omhoog gaan lopen. Dus de kou, de kou hebben we gehad. Mooi. En dan de zomer... Die hebben ze berekend als uh, geen overvloedige regenval. Gemiddelde temperatuur in juni, juli en augustus iets boven normaal. En juni komt ruim boven normaal uit. Dus juni wordt een, uh, een mooie maand. Oké, okay, dus alle redenen voor de toeristen zich naar Zandvoort te spoeden in de zomer. Vooral in juni. Ja, met name in juni. Ja. Ja. <laughs> ja. Als, als Lex zegt, dan geloof ik het Ja, ook zeker. ja zeker. Nee, maar dat, dat, okay. komt, dat komt dus van de, van de jongens uit uh, New York. Als je ze spreekt, doen ze de groeten van ons. Ik zal het doen. Want uh, de, zoals jij het nu u, u, uitspreekt, gaan we de goede kant op. Ja, we gaan gewoon de goede kant op. Oké, okay, dankjewel Lex. En Lex, we blijven hier volgen. op, op www.meteopagina.nl En hier is Omi en de cheerleader. Strong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 met you I stopped feeling afraid in your arms I feel safe. in your arms I feel sick from the day that I met you I stopped feeling afraid in your arms I feel safe in your arms I miss you so I miss you so and I miss you till I'm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 Stop feeling afraid. In your De twee is nog op dus zaterdagmiddag was hier. Bent. Als eerste was dat uh, Omi en de cheerleader, gevolgd door deze, inderdaad. Chef Special ...en in your arms, wat een eet was dat, hè? Tijdens Serious Request in Haarlem. Nou, inmiddels uh, aangeschoven hier in de studio aan de tolweg Tina is Ton Arisen. Goedemiddag, Ton, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, goedemiddag, ja, je was vorige week ook al op zoek naar ons. Ja, ik was zo op zoek. En, en uh, heb je ons gevonden? En gevonden. <laughs> of een andere locatie, maar toch. Oké, okay, ja, nee, klopt. Je hebt, je hebt ons uh, gevonden. Uh, Ton, ja, als jij komt, dan uh, hebben we het over muziek. Altijd. Uh, een strand, zon en uh, swing. Nou, we uh, hebben net de weerman geworden. Dus het wordt mooi weer van de zomer, dus het kan niet misgaan. Gaat een goede... Ja, nee, ook, ook dat Wat, dat, dat, dat betreft, krijg jij eens in, uh, Ton. Ja. Waar we nu voor zitten is uh, 11 april. 11 april. Wat gaat er gebeuren op 11 april? Dat wordt een event. Een jump en jive event. Echt, eindelijk een keertje. De echte nummer 1 band van Nederland. Talassa heeft uitgepakt en gezegd we gaan het seizoen goed beginnen. En er komt een wereldband. Jazz Connection. Jazz Connection. Uh, Zijn big, echt wereldberoemd. Big Band. Ik, bedoel, ik heb de poster gezien. Uh, heb ik al zien hangen. Maar er staan ook dames uh, in de lucht. Uh, petticoats, uh, Dat soort uh, ja, uh, geweld. Uh, dus ik hoop dat er van uh, Lindy Hop. Uh, Dansers. Dat dat uh, meekomt met de band. Ja. En dan wordt het een hele swing show. Swing show. Uh, op 11 april. Talassa. Uh, gaan ze dan in de grote zaal staan? Of gaan ze weer in, ja, de bedoeling is dat we in de, groote, in de grote zaal gaan. In de grote zaal gaan staan. Uh, en ik heb begrepen dat mensen... dat is een soort, soort uh, dinnershow-achtig iets. Ja. Mag, mag ik daar aan die kant op denken? Ja, dan? die met, kant op denk. Met veel swing en, uh, en ook mogelijkheid tot eten. Want uh, Talassa pakt ook uit wat betreft een rock'n'roll diner, hè? Een rock'n'roll diner. En uh, ik, ik heb begrepen dat, uh, dat uh, reserveren dan gewenst is, hè? Dat, is, dat zou heel wenselijk zijn, want dan kunnen we ook uh, de ruimte die we nodig hebben creëren. Ja, klopt. Onze weerman heeft gezegd dat het volgende week al mooi weer wordt. Dus wie weet kunnen de deuren Hij open. Hij zit in stemmen te knikken, dus maak ja. je geen zorgen, dat komt goed. Dus de deuren kunnen open. Oké, okay, dus uh, ja, dan in ieder geval een soort musical dinner show. Uh, terwijl jij zit te eten. Ja, dit moet u meemaken. Ja, want het is, het is, het is niet een combootje of een trio wat er komt. Nee, er komt nu geweldig. <laughs> komt iets geweldigs. Ja, er, er komt iets meer. Stelassa pakt echt uit. Ja. Het is een uh, trio-combo, een keer six-tet, oké. Okay, maar hier komen meer, meer mensen ja. mee. Uh, uh, ze hebben de, je noemt het de jazz aan zee, maar op de positie zie je jive aan zee. Dus dat geeft ook wel aan. Ja, we gaan ook uh, van de zomer gaan we naar een andere dag. Dan gaan we op de zondagmiddag van 4 uh, van tot 7... Dus uh, dat begint 17 mei. 10 mei okay. is moederdag, anders had ik op 10 mei gezeten. Dus we gaan nu naar een van 10 mei. En, en, en dan uh, gaan we wat leuks doen. En als de deuren er dan open, open kunnen, dan hebben we jazz uh, op het terras. Op het terras. Briljant. En maar de goede, jazz aan zee heet, is het eigenlijk 11 april, hè? met, met uh, de jazz connection. Ja, ja. ja. Uh, maar op de poos staat Jive aan zee, dus er wordt uh, goed gedanst. Dus ja, met, met... Het wordt jazz and more, hè? Jazz and more, ja. Nou, ja. Jive and more, kan je ook zeggen. Ja. En uh, in ieder geval een groot spektakel. Het begint s'avonds om 8 uur. Ja. En reserveren gewenst. En dan hoe kan men eventueel reserveren? Op de, nou ja, WWW Talassa en uh, op het bekende telefoonnummer. Ja. Uh, 5715660. Die nee, ik niet. Nog een keertje kijken. Ja. 023, voor alle buitenlanders. 557-15660. Dat allemaal op 11 april vanaf 8 uur. Je kan ook, uh, als je zegt, van nou ik wil gewoon even een drankje halen... en ik wil van die muziek... Uh, je ja, hoeft ook niet dan... te eten. Je mag, mag dansen en drinken. En of alleen dansen en alleen drinken. Dat maakt allemaal niet uit. Als u maar komt. Goed, doen en laten wat je wil. 11 april vanaf 8 uur s'avonds. The Jazz uh, Connection uh, and More. Het is dus live, uh, jive, dansen, eten, drinken. Een geweldige gezellige avond in Talassa. Ja, we hebben een, uh, een, een rock'n'roll diner. Laat u niet op een verkeerd spoor zetten. Rock'n'roll hoort bij jive. En uh, dat alles kost maar 29,50. En als u dan weet wat u ervoor krijgt... dat ga ik niet allemaal opnoemen, want dat is te veel. Maar nee. aangepast aan het dansen, dat wel. Oké, okay, goed. Uh, 11 april, 8 uur beginnen. Re als u wilt eten, graag reserveren. Gewenst... Thalassa, strandafgang nummertje 18, een uh, avondje Jive aan zee. Ja, nou, uh, ik beloof spektakel. En als jij dat zegt, dan is dat niet voor niets. Goed, uh, Ton, hartstikke bedankt dat je even de toelichting hebt willen geven. Ik verheug me alweer op de volgende verrassing. Ja, ja dat wordt weer een verrassing. <laughs> maar goed, het weer zal geen verrassing zijn, want dat is gewoon goed. Ik ben blij dat ik na de weerman mag. Ja, oké. Okay. Ton, bedankt. Ja. Ja, je Dank je wel, Ton. Ja, hoe gaat dat dan klinken, hè? De Jazz Connection. Ja, nou, in Breda ja. hebben ze ook opgetreden en dat deden ze buona sera. <laughs> April trace op hier in Zolvo. Bij Stampafiel Tallassen we hebben het over deze jazz connection. Dat was Bona En Zo is het drie minuten voor drie uur, geworden, einde van uur 1 van de Zalfort op zaterdag. Zometeen na het nieuws. En weer van drie uur zijn we er nog twee uur lang. in Coming home late at night Coming that's melted I was standing in a valley of rock Up to my belly in an early fog I was looking for the road to a green painted house When the dust melted This is